Dit is Maud Schreurs met het SNW journaal afgeschaft. Er waren toespraken van onder andere de Zuid-Afrikaanse auteur Diana Ferris. Ook dimissioneer minister Blok sprak de aanwezigen toe. Burgemeester Van der Laan zou ook spreken bij de herdenking... maar hij moest vanwege zijn ziekte verstek laten gaan. Verschillende sprekers wensten hem sterkte... waarna het publiek applaudisseerde. Op het terrein van chemieconcern Douw in Terneuzen is een lekkage geweest... Daarbij kwamen stoffen vrij die stankoverlast veroorzaakten. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland raakte niemand gewond. Ook is er geen gevaar geweest voor de omgeving. Een deel van het terrein rondom het chemieconcern is ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht. Bij douw en torneuzen maken ze chemicaliën en kunststoffen. Bij en een nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas... zijn zeker 17 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde in de stad Little Rock... Daar was eerst een ruzie. Vervolgens werd er geschoten. Bezoekers raakten in paniek en vluchten de nachtclub uit. In het gedrang vielen ook gewonden. Volgens de Amerikaanse politie zijn de slachtoffers tussen de 16 en 25. En in Düsseldorf is de ronde van Frankrijk van start gegaan. De eerste etappe is een individuele tijdrit van 14 kilometer. Als eerste vertrok de Franse renner Élie Gesbert. Ook zijn er een paar Nederlanders in actie gekomen, onder wie Laurens ten Dam. De favorieten komen pas rond 6 uur in actie. De laatste is de tourwinnaar van vorig jaar. De Brit Chris Froome start rond half zeven. Het weer vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog bij een graad of 19. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen bewolkt en af en toe een bui. In de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt tussen 18 en 20 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen kloppen het Hoevelaken en Eembrugge 4 kilometer. Aan de noordkant van de Koentunnel op de Ring Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. Vertraging zo'n 20 minuten, want de tunnelbuis is daar dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Staat er staat door werkzaamheden tussen kloppen het de en en kerk aan de IJssel 5 kilometer file. Er is één reis ook dicht.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 Is de zomer van ZFM met, met. met nu Zandvoort op zaterdag. Mr Worldwide to infinity, you know the roof on fire.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 We gaan zwaaien Albert Jan, allemaal zwaaien. Ja even zwaaien de, naar de, naar de, de webcam de, de, de van CIVM. Uh, de, de kijkcijfers stijgen. Uh, ja als je Marco Tormits in de studio, dan weet je dat hè, dan weet je dat. wwwcfv livenl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg Tina. En hij is er inderdaad, goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, zo dadelijk gaan we met hem praten. Maar eerst gaan we voor de rest even doornemen... wat we in uur drie allemaal gaan doen. Nou, als we de tijd voor over hebben... Ja. <laughs> dan gaan we uh, straks nog even... Uh, in ieder geval even een pitreport doen... Uh, rond de klok van uh, kwart over vier... dan wel iets later. Het uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. We kijken natuurlijk ook even naar de tijdrit... Uh, de Tour de France in het uh, regenachtige Düsseldorf. Maar momenteel nog geen Nederlander... bij de eerste vijf snelsten. Zag ik zo gauw even. Uh, verder al nog sport kort...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 Uh, via DHB kanaal uh, 5C, uh, ook daar zijn we het opvangen. En via internet www.cfmzalvoort.nl Lekker meedoen met deze van Go West and We close our eyes. Ja, deze gaan we toch nog een keer draaien. Hier is Despacito. Come blessing. oh,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 The only kid know how to turn it up Though I never am I the only words I wanna hear Baby take it so so we oh, can last though tú, tú, eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlos se acelera el pulso Oh yeah, ya ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún Que diga cosas al oído, para que te pierdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube, sube, sube. Uh -huh. oh. Zit op. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa no, belleza no. es un rompecabezas, Pero pa montarlo aquí tengo la pieza. Oye, oh yeah. despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al boito. Para que te perdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Durmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer rin tu cuerpo. Door een manuscrito.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 Tot zover. Dat was weer inderdaad de Pit Report. Nou, hij is in de studio Marco Tamis. En zodra gaan we met Marco praten over onder meer de muurgedichten. Ja, en nog veel meer. Dus blijf daarvoor luisteren naar CFM. Maar eerst Bob Marley en de Welers. One love, one love. You're the children crying. I will feel alright. Saying, yeah, yeah, yeah. let's get together and.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 Nou, dat heb ik niet op een muur laten plaatsen. De eer is mij toegevallen zo dat ik daarvoor gevraagd ben. Zullen we eerst even naar gaan luisteren en dan gaan we daarna daarna even over hebben. Dat is goed. Als de mensen in gedachten willen houden dat het gedicht zich natuurlijk afspeelt in Haarlem... aan het prachtige Spaarne. Stad, rivier, mens. Wat kunnen wij leren van een stad en haar rivier?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 Ja, dat wil ik heel erg graag doen. En uh, wanneer heb je dat onthuld? Afgelopen woensdag om 12 uur. Was de... Onder grote belangstelling waarschijnlijk? Nee, ik heb... Nee, ik... Of heb je het stiekem gedaan? Nou, ten eerste, <laughs> kijk, het uh, was meer uh, voor intimiteit. Dat klinkt een beetje klef, maar uh, aangezien alles uh, betaald... gesponsord werd door uh, de eigenaar van het restaurant...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 Ja. Uh, dus dat is, uh, dan staat het denken eigenlijk stil en dan neemt het, het, gevoel, het gevoel het over. Hè. Dus ook uh, als dan onder, onder mijn naam heb ik uh, een witte lelie uh, laten ja, zetten. Hè. Dus het symbool van mijn grote liefde. Ja, dat zie je ook veelvuldig op covers van, jou, van jouw boek. Ja, te, ja, ja, ja. ik, ik heb ook aan de journalist van het Haanels Dagblad heb ik, uh, wat tatoeëringen laten zien, die ik, uh, want het, ze staat ook daadwerkelijk op mijn lijf. Ja.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 Ja, en zo is het de moeite waard om mee te kijken via www.zv-live.nl Ja, mooi, mooi uitgevoerd, Marco. Ja, heel ja, ja, lekker. Ja, ja. Nee, ik wist ook wel dat deze in jouw straatje zat, hoor. De dus in van geval en right between the eyes uit de jaren tachtig. Goed, even terug naar het eerste gedeelte van ons interview, ons gesprek.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 and a-jumping In the misty morning fog with Oh, ah, my heart's a-thumping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 Ik weet ook nog wel een leuke locatie en dat is een leuk bruggetje naar de column. Oké. Okay. Maar dacht je van uh, muziektent? <lacht> <lacht> ja ja. Ja, die ja. sloeg in als een bom. <lacht> ja. Nee. Uh, sinds kort, uh, luisteraars en kijkers, uh, uh, heeft de Zandvoortse Courant een nieuwe columnist en hij zit hier tegenover mij, uh, Marco. En hoe is het gekomen? Uh, ja, hoe is het gekomen? Ik ben uh, benaderd door uh, Gilles Kok en door uh, Joop van Nes. Onze alle wel uh, bekend. Okay.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 En aangezien ik het nog nooit had gedaan, uh, durfde ik ook niet gelijk ja te zeggen. Want een gedichtschrijf is een andere tak van sport. Uh, een romanschrijven is een andere tak ja, van sport. je bent wel een duizendpoot. Nou, en bedankt hè. Ja, nee. <laughs> gedichten. Uh, je schrijft romans. Gedichtenbundels. Je bent heel divers. Ja. daarmee een opmerking ja. een duizendpoot. Ja. Fotografie is er verleden oh, jaar bijgekomen. Ja. Oh, Zo was... links en rechts hangt er ook nog wel een schilderij voor mij in, uh, in Zandvoort.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 Ja. Ik, het leven moet interessant voor me blijven. Moet mijn bovenkamertje moet geprikkeld worden. Ik, heb, uh, ik had nou niet het idee van... Ja, maar ik heb iets, uh, ik heb iets te vertellen. Of uh, uh, ik moet hoognodig eens een keertje de politiek... Uh, of uh, maar politici onderuit... Da, dat is een vak op... apart, heb ik inmiddels begrepen. Hoor. Ja, maar dat is... Uh, uh,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 je woordjes, je adem, heel dichtbij. slaapt. zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken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 De Ton Laser 1724, Marco Minnaert 1747 en Dylan Groenewegen 1759. Dus vooralsnog die, de Italiaan Matteo Trentin, de snelste over die 14 kilometer... met 16,14 seconden. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu un peu. Je viens te chanter la valade...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 Les gens On vient ja, snap je hem nou, uh, Albert jan hey? Ik snap hem. Ja, oké. Okay, ja. Achter het uh, Tour de, de France bericht inderdaad <laughs> ook een beetje Franstalige muziek. Nou ja, we moeten hem wel afkappen, want het zit er alweer op uh, voor vandaag. Ja, en ja. Uh, Fred, hij is inmiddels in de studio. Ja, hij uh, hij hechtte uh, in maar ons nek. Maar... Voordat voor, voor we Fred even uh, de, het woord geven. Nou, even, dat, nou, Dan moet je wel heel knap zijn hoor, met twee minuten. <laughs> okay. Maar goed. Uh, uh, de Blues, blues liefhebbers zitten ook goed bij hebben Van aanstaande woensdag tussen 8 en 10 uur is het weer tijd voor Blues Bruist. Een thema-uitzending verzorgd door onze collega Willem Bruist. Aanstaande woensdag van 8 tot 10 de Blues Evening.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 enjoy it's your last chance so always look on the bright side of tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5